in de Grote Oceaan is een tsunami-waarschuwing afgegeven na een krachtige zeebeving met een kracht van 8,1 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag bijna 400 kilometer ten noordwesten van Vanuatu. Een eiland staat in de Grote Oceaan op zo'n 2000 kilometer ten oosten van Australië. De tsunami-waarschuwing geldt onder meer voor Papua nieuw Guinea en de Fiji-eilanden. De Amerikaanse aluminiumgigant Alcoa heeft in het derde kwartaal onverwacht weer winst gemaakt. In de drie voorgaande kwartalen leed het concern verlies. Alcoa maakte in het derde kwartaal een winst van 77 miljoen dollar. Analisten hadden op verlies gerekend. De positieve cijfers zijn het gevolg van de aantrekkende vraag naar aluminium. Ook heeft het concern noodgedwongen gesneden in de kosten. Zo werd begin dit jaar een reorganisatie aangekondigd waarbij 15.000 banen verloren gingen. Het Constitutionele Hof van Italië heeft bepaald dat de onschendbaarheid van premier Berlusconi in strijd is met de grondwet. De Italiaanse premier voerde vorig jaar een wet in waardoor die niet kan worden vervolgd. Maar volgens het hof had er een grondwetswijziging ingediend moeten worden. De Italiaanse justitie had een rechtszaak aangespannen omdat het Berlusconi wil vervolgen voor belastingontduiking en corruptie. NAVO-secretaris-generaal Rasmussen wil dat Nederland ook na volgend jaar in Afghanistan blijft. Volgens Rasmussen is de NAVO in Afghanistan op een kritiek punt beland... waarin ze geen twijfel over haar vastbeslotenheid mag laten bestaan. Vorige week ontstond politieke spanning toen minister Verhagen zinspeelde op een nieuwe missie in Uruzgan. Alleen het CDA is bereid daarover na te denken. De huidige missie loopt eind volgend jaar af. De waterstand in de Rijn is weer aan het stijgen. Volgens Rijkswaterstaat is dat het gevolg van zware regenval in Duitsland. Gisteren bereikte de Rijn bij Lobit met 7 meter boven NAP de laagste waterstand sinds 2003. Lage waterstanden komen aan het begin van de herfst vaker voor. Het weer in het zuidoosten stevige buien met onweer en ook op andere plaatsen in het land regent het flink. Morgen overdag en vrijdag geregeld zon, temperatuur rond 15 graden. Dit was het NOS Journaal.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 I mm -hmm. Anyway Say money, money won't get you Too far, get you too far